Zo, dat was uh, het begin van deze muziekboulevard op zondag 29 november En op het uh, aanvang hier naartoe word ik zo waar nog een beetje gestoord van een aantal, door een aantal schapen Dat is uh, toch wel heel opmerkelijk eerlijk gezegd En daar hoor ik helemaal niks, wat is dit? Ik, hoor, ik moet iets horen en ik hoor niks uh, Dat heeft te maken dat ik gewoon het verkeerde schuifje op heb staan. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren dus van uh, Sofcel. Uit het begin van de jaren 80. Daar begonnen we mee. Lekker weer zo'n uh, fijne opening. Uh, regen valt. Ik uh, liep hier net naar de studio toe. En daar was het uh, op het uh, hoekje van de Swaluweestraat en uh, het Gasthuisplein. Daar staan een aantal schapen van uh, het uh, PWN. Dat is heel erg leuk. Ik ga gewoon eens even vragen hoe dat zit. Waarom die schapen hier uh, staan uh, is, denk ik. Alleen maar om even te laten zien dat uh, hier in de buurt... Uh, ...uitgezet zijn om zeg maar, dacht ik, de prunus een beetje te bestrijden. Dus dat is het uh, verhaal waarom die schapen hier staan. Dat uh, is uh, in het korte verhaal straks. In het uh, programma Zondag in Kennenblad, ook door Joost Trouli hier uh, verzorgd tussen 2 en 5. ...gaan we daar eens even verder uh, mee aan de haal. Uh, dan kan ik ook wel vertellen dat er iets uh, in zit over de Rob Agda Award. Want uh, er is in uh, november, uh, zeg maar halverwege november, is er een voorronde geweest... En daar uh, was deze jongen bij en heeft een aantal interviews uh, opgenomen. En die zijn al eerder al verwerkt in het programma Alternative FM. Of Alt-FM, het is maar hoe je het noemen wilt. En uh, de, de bedoeling is dat uh, daar nog meer van dat soort bands uh, nog uh, zal uh, te horen worden gebracht. Uh, natuurlijk ook de muziek. Verder in deze uitzending nog meer. Uh, wie zijn er vandaag? Ja, ik heb het totaal even niet uh, 1 2, 3 bij de hand. Maar dat uh, doen we straks wel eventjes. Uh, eerst maar weer eens gewoon even een lekkere, vette Bruce Springsteen nummer. Dan maar eens even tussendoor uh, kwakken. Hier is Murder Incorporated. van Bruce Springsteen. 10 over 12 inmiddels bij de muziek boulevard. Straks gaan we om half 1 een eens even kijken wat het weer gaat doen. Toch even weer wat meer vaste onderdelen in deze muziek boulevard gaan brengen. Normaal gesproken zou hier ook nog wel eens kunnen zitten Anders Sandberg... ...maar die is ergens in Zuid-Amerika aan het stappen. Waar hij op dit moment uithangt, kan wel vertellen. Hij is ergens zeg maar halverwege Chili... Uh, dat is die. Vorige week uh, is hij de grens daarover gestoken. Dus uh, als er mensen zijn uh, die zeggen waar hangt hij uit? Nou, daar dus. Uh, vandaag de dag. Wat is er gebeurd? Uh, we hebben nog 333 dagen we gehad inmiddels. En er zijn er nog 32 over voor dit jaar. En vandaag zijn jarig Pierre van Hooydonk. Die wordt, als het goed is, 40. En Marlies Dekkers, dat is die dame die, die hele uh, pikante uh, lingerie dingen maakt. Die wordt vandaag 44. Marisco van Kollek is ook jarig, wordt 46. John Mergel, echte bluesman, wordt 76 jaar. Diana Led uh, is ook vandaag jarig, wordt 77. De oud-president van uh, Frankrijk, Jacques Girac, viert vandaag zijn verjaardag. Wordt ook 77 jaar. En Koeverhoef was jarig, maar leeft inmiddels niet meer. En datzelfde geldt ook voor Ernst Happel, dat zijn... Uh, Ernst Happel is een beetje de uh, legendarische voetbaltrainer bij Feyenoord uh, geweest. En later ook nog bondscoach van het Nederlands elftal. In de tijd dat het Nederlands elftal meedeed aan het wereldkampioenschap in 78 in Argentinië. Toen was Happel de bondscoach. En Koeverhoef, dat is zeg maar, uh, zeg maar de voorloper van Marc Meets. Om het maar zo te zeggen. Die heeft uh, ook een aantal keren studiosport mogen presenteren. En nog voor de mensen die wat ouder zijn dan ik en... Mijn gast hier in de studio uh, is dat, uh, is dat uh, sport in beeld. Want dat had je vroeger nog. Dus uh, ja, zover gaat het nog. En daar zat Koen Verhoef ook al bij. Gertano Donizetti uh, zou vandaag meer dan 200 uh, zijn geweest. Maar dat is hij niet. Uh, deze Italiaanse operacomponist is gestorven op 8, de, uh, 8 april 1848. En dat is, uh, wat ik zeg, een Italiaanse operacomponist. Nou, wat is er nog meer gebeurd uh, op deze dag? 29 november 1989 was ook de vlucht van de Roemeense Olympia's, Olympische gymnaste Nadia Komenetzi. Die ging naar Hongarije. En 29 november 1974 houdt de NCV onder de titel Geven voor Leven een grote inzamelingsactie. Ten bate van het koningin fonds. Ik zit dan toch te denken aan die man die zegt de hamvraag en uh, uh, opende uh, de beurzen. Johan Bodegraven. Daar denk ik dan aan, aan zo'n man. Ook voor de mensen die wat ouder zijn onder ons. En de Amerikaanse president Johnson installeert op vrijdag 29 november 1963... de Warren-commissie om de moord op president Kennedy te onderzoeken. Vorige week meldde ik op die dag uh, werd Kennedy op 22 november 1963 vermoord in Dallas... En Prins Bernhard die raakt op maandag 29 november 1937 Zwaar gewond bij een autoongeluk in Diemen. En op vrijdag 29 november 29 november 1929 is ook alweer 80 jaar geleden vliegen over het eerst mensen over de Zuidpool. En de Zuidpool bestaat nog steeds. Uh, de Noordpool, dat, uh, dat is een ander verhaal. Uh, dat schijnt een... Uh, een smeltende ijskap te worden. En daar hebben al een aantal mensen de denken van... nou, daar zullen we iets met uh, landje pik of zo gaan doen. Nou, pff, ik weet niet of dat uh, nou zo verstandig is, maar goed. Hier uh, even op deze zender weer... Uh, even vrolijke muziek draaien. Dus een Benningfield. Oh.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 Never Vrienden, wat deed Paul Simon ervoor? Nou, Paul Simon maakte ooit deel uit van het legendarische duo Art Garfunkel en Paul Simon. Of beter gezegd Simon and Garfunkel, want dat is de enige echte juiste benaming van dat. Grote hits hadden ze bijvoorbeeld The Sound of Silence, uh, Celia en bijvoorbeeld The Boxer dat, uh, en Mrs. Robinson uiteraard. Maar Paul Simon ging uh, op een gegeven moment het solo pad op. En een van de grote hits die hij wist uh, te maken. was Me en Julio by the Schoolyard. School en natuurlijk niet te vergeten, deze die we net hebben kunnen horen. Late in the Evening. Daarvoor hoorden we in 2004 een hele mooie van. Natasha Bedingfield Daar hoorden we trouwens ook niet zo gek veel meer van. Is trouwens, uh, of iemand in uh, alle geval. die heel veel uh, hits heeft uh, gehad in een bepaalde periode. Zeker in uh, de hitlijst die wij hier bij CFM uitzenden. de Euro Breakdown. Uh, 27 december vrienden, kun ik, uh, kan ik in ieder geval melden, is dat uh, de line-up van uh, de Eurohit 2009 ook bekend is. Ja, en dat zeg ik niet zomaar zonder een bepaalde reden, want het is wel een uh, behoorlijke bezetting hoor eerlijk gezegd. We beginnen om 10 uur met niemand minder dan Andor Sandbergen. Ze zal zich denk ik nu al geestelijk aan het voorbereiden zijn daar in Zuid-Amerika. Dan uh, ik, zij de gek, tussen 12 en 2. Dan mag uh, Rob Harms tussen 2 en 4 nog uh, eventjes wat bellen blazen. Wat betreft uh, de Eurohit uh, van 2009. En George van Dam, Dr. Europe, die mag het afsluiten. Dus het is uh, een beetje een feest van herkenning. Een aantal presentatoren van de, de Euro Breakdown verenigd in Eurohit 2009. Dus het uh, is al wel iets om even naar uit te kijken. Dat uh, 27 december. Uh, hoe dat er verder uit uh, gaat zien. En uh, wat we precies gaan doen tijdens die uren. Dat is nog eventjes uh, voor ons. Er wordt een heel scenario uitgewerkt Ik denk dat George Van Dam nu al bezig is Om dat helemaal, zeg maar, bij je uit te gaan werken Hoofdbrekens Daar op de Halemerstraat. Ik denk dat hij dat daar nog bezig is Van, ja, waar pas ik nou een stukje Showbiz nieuws in, dat soort werk Ja, dat is nog allemaal even lekker afwachten Geblazen Wat gaan we er nu doen, we gaan eens eventjes kijken naar het weer En ik zei al, het was al niet echt Om over naar huis te schrijven Nou, de Eurythmics hebben daar een hele mooie song over gemaakt Die hier comes the rain again van dit jaar gedaan, maar uh, hou vol. Het is in ieder geval zo dat we over een half jaar weer gewoon ergens lekker buiten kunnen zitten, ergens op een zonnig terras of anders hier achter op het strand. Want er is het goed toe. Als je nou komt, is het een kale bedoening. Het ziet er niet uit. Anderhalve minuut voor half één inmiddels geworden bij ZFM Zandvoort. Het is tijd voor ZFM Zandvoort. Ja, yeah, want het weer uh, is er ook weer. Het uh, weer wordt opgesteld door onze eigen weerguru Lex van der Hoorn. En wat hij er nou van heeft uh, staan, nou kijk zelf maar, ook op het, uh, de website die hij doet. www.metiopagina.nl. Daar zie je alles op wat er in jouw omgeving wat voor weer het uh, gaat worden. Nou, voor Zandvoort uh, ziet het er voor vandaag uh, zo uit. De windkracht 5 komt uit het zuiden. Uh, de minimumtemperatuur ligt uh, rond de 7 graden. En de maximum ligt, onder, uh, ligt rond de 11. En het is... Nou, je kijkt maar naar buiten. Het is uh, bewolkt. En er kan af en toe nog wel eens een uh, traantje vallen. Uh, zeg maar. Dus de hemel huilt vandaag. En uh, morgen dan ziet het er uh, wat uh, beter uit. Dus voor die mensen die graag op de fiets uh, naar het werk willen. Als je dan hier in de omgeving doet. Zoals ik bijvoorbeeld. Dan is het een uh, heel leuk weer. Want het uh, wordt... 7 graden morgen, wel een beetje bewolking, af en toe een zonnetje erbij en uh, de wind komt uit het westen en blaast zo windkracht 3. En als je dan denkt, uh, ja, de nachttemperatuur ligt rond de 5 graden voor uh, de mensen die dat dan willen weten. Nou, dinsdag ziet het er uh, iets anders uit. Er kan een spatje regen vallen en uh, dan is er uh, ook nog een uh, beetje zon. En vervolgens uh, waait de wind uh, uit het westen. Windkracht 2. En de minimumtemperatuur zal 5 graden zijn. En de maximumtemperatuur ligt dan rond de 9 graden. Zeewatertemperatuur, die hebben we dan ook nog eventjes Voor die mensen die dat dan willen, willen weten. Het is uh, op dit moment, uh, zeewatertemperatuur is... Nou, wat zullen we zeggen? Laten we zeggen, pak een beet, uh, zo'n graad of 8. Kan ernaar zitten, maar goed, dat uh, weet je niet. Eh... Uh, Lex al misschien uh, mij kunnen corrigeren. Dat weet ik niet. Misschien zit hij te luisteren en zegt hij van... Nou, koper, wat je nou allemaal uh, zit te uh, vertellen... Dat slaat helemaal nergens op. Is ook niet erg in ieder geval. We gaan uh, terug uh, naar uh, de Euro Breakdown. Ik zei het al, Euro hier 2009 komt eraan. En wie zal daar nou in kunnen staan? Ik weet het niet. Zou deze plaat er ook nog in uh, kunnen staan? Weet ik niet, maar het is wel een hele mooie single. Het is een beetje in een halve danceplaats. Dat heb ik nooit gewend eerlijk gezegd van de mannen van Snow Patrol. is Just Say Yes. I'm running out of to make you see.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 Hello. Wow. van de, dit nummer was dat Gary Livebody van Snow Patrol dit uh, heeft uh, bedacht uh, voor iemand anders. Namelijk voor Gwen Stefani. Die kennen we allemaal nog van No Doubt. En anders, als hij dat nummer dan toch niet had kunnen sluiten, zou Nicole Schertzinger uh, ermee aan de gang uh, zijn geweest. Is het uh, liefje van uh, Lewis Hamilton. Tenminste, ik uh, weet niet of ze nog samen zijn, maar dat zou uh, heel goed kunnen. En Nicole Schertzinger is van de Pussycat Dolls. Maar toen zat hij toch nog eens een keer op een regenachtige namiddag. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Zat hij toch nog eens even na te denken van zou ik dat nou wel doen? Nee, zegt hij. Ik laat het toch maar uh, voor mijn eigen beentje houden voor Snow Patrol. Nou, het is me goed dat hij het gedaan heb. Want het is een, een jetser van een hit uh, op dit moment hier in Nederland. En dat uh, is een beetje het uh, verhaal van uh, Gary Livebody van uh, Snow Patrol. Met het uh, nummer Just Say Yes. Uh, misschien dat hij ook nog over een tijdje terugkomt. Uh, in de Eurohit van 2009. Dat is uh, het verhaal. Uh, overigens zei ik uh, dat... Uh, George van Dam uh, in de Halemestraat... Nee, daar woont hij niet. Hij schijnt ergens in de buurt van het circuit te huizen. Dus dat uh, voor de mensen die uh, nog handtekeningen van hem willen hebben. Kunnen ze daar wel even terecht. Wij hebben nog wat te vieren hier op de radio. Madonna heeft daar ook iets over gemaakt. En dat is te horen in het navolgende werkje... wat ze heeft afgeleverd. Het laatste singeltje... Celebration. I think you want to come over. Yeah, I heard it the great band. I am looking you, you so well. Think about it. Doesn't Thank you look.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 Than you've known It isn't hard Just imagine everything Als je dit zo kan maken uit de losse pols. De jongens van Liberty doen dat. En ze komen uit Zandpoort, Velsbroek. Meegedaan aan de Rob wordt. Dit heb ik er even af kunnen plukken bij de jongens op de website. Het is gewoon de moeite om het luisteren waard. Open your eyes. Wie zijn die jongens dan? Nou, althans wel. David Weiden is de zanger. Dan hebben we twee Suurts. Sjuert Jansen en Sjuert de Vries. Jeroen Tevoort. En. Pim Koster, dat zijn de vijf van Liberty. Wil je meer weten van ze? Nou, dan zou ik heel erg aanraden om eens eventjes te gaan kijken en luisteren op 12 december. Dat is over twee weken. Zaterdag 12 december in de Wilderman. Daar zijn ze dan te zien en te horen. Dus kun je meteen weten wat voor muziek en we zijn bezig om ze hier naar CFM te halen en dat schijnt te lukken. Dus uh, dat gaat waarschijnlijk ook wel helemaal goed komen. Dan komen ze met een akoestische setting hier naartoe. En dan uh, hebben ze dus gewoon uh, ook uh, live airplay. Dus dat, uh, nou, dat hebben ze nu eigenlijk al. Uh. Daarvoor uh, hoorden we Madonna met Celebration. Dit is inmiddels al kwart voor één geworden. Luisteren vrienden van de Boulevard op zondag 29 november. En we gaan het alleen maar over muziek hebben. En bijna nergens anders over. Ja, een beetje weer. straks misschien nog een handje vol Shellbis. Maar dat doet tegenwoordig iedereen in Nederland. Over uh, nog leuke plaatjes gesproken... Simpel hoor, eerlijk gezegd, maar met eh, deze platen kan ik nooit uh, stil blijven zitten. Move your Body van Nina Skaat. de bel, mijn wankele stad, Je zegt, je verandert nooit. Ik vertel honderd uit en je luistert te goed. Ik zie dat je me mist en ik zeg dat dat moet. Je zegt, waarom blijf je niet? Maar de stilte valt zo hard dat het wel waar moet zijn. Breng je niets lief meer dan pijn? Breng je niets lief meer dan pijn? Je vertelt over ons, ja, wat waren we goed? Ik die niets wist, weet nu zeker wat moest. Ik zie je gelooft me niet, dus ik verlang weer naar jou, weet maar al te goed. Dat het niets wordt, lieg het komt wel weer goed, je zegt waarom zwijg je niet. Maar de stilte valt zo hard, dat het wel waar moet zijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Ja, zo gaat het met alles waar je eens om gaf. Je wil het wel kwijt, maar je raakt er niet af. Had jij me maar nooit gekend. Want nog voor ik de deur weer achter me sluit. Kom ik al terug op ons laatste besluit. En draai me nog één keer om. Maar de stilte valt zo. Dat het wel waar moet zijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Ik breng je niets lief... Van, van Dikhout. Ze hebben enigszins wat banden met, uh, ja, met ons uh, wat betreft hier in het, het regio. Het schijnt ook nog een Halemse link uh, te zijn met uh, deze band. Uh, Martin Buitenhuis schreef deze gevoelige song. Ja, ik kan ook niet anders zeggen. Het is ook een uh, tikje gevoelig, moet ik erbij zeggen. Nou, we hebben er nog, uh, nog één uh, voor de mensen die ooit uh, de aanhangers waren van Miami Vice... Er zat ooit nog eens een keer een aflevering in waarbij de heren Crockett en Tubbs uh, op een gegeven moment naar een, een of ander eiland gingen met een, de speedboat van Crockett. En daar was dan op een gegeven moment: ja, waar gingen ze eigenlijk heen? Ergens. En daar hoorde deze song bij: Russ Ballad, Voices. Nog eventjes nog voor diegene die dat wilde weten. Het kwam uit een aflevering waarbij zeg maar de tegenstander van Ricardo Tubbs vormgegeven door Philip Michael Thomas Calderon op het tapijt verscheen. En de heren toch eens even besloten om een rekeningetje te vereffenen op een van de privé eilanden van meneer Calderon. En daar kwam deze zon uit. Die Russ Ballard is overigens uh, geen uh, onbekende in muziekland. Nee, hij wist er toch ook wel wat, uh, wat raad mee. Het was een singer-songwriter. Bijvoorbeeld, uh, hij heeft uh, wat songs uh, geschreven van... Uh, Hot chocolate, saw you Win game kwam van zijn hand af.